Femke Woldhuis met het NOS Journaal. VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing... die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. De Financial Times meldt dat het gaat om 642 miljoen euro. De naheffing is het gevolg van een nieuwe rekenmethode... waardoor de Nederlandse economie groter lijkt. VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen twittert... dat het lijkt op een straf voor goed presteren... De naheffing komt volgens premier Rutte als een onaangename verrassing en roept volgens hem veel vragen op. De families van de slachtoffers van het dugout-drama in Twijzel... willen dat de gemeente en de voetbalvereniging worden vervolgd. Dat meldt de Telegraaf. Het Openbaar Ministerie liet woensdag weten niemand te vervolgen... na het instorten van de dugout, omdat er onvoldoende bewijs is. De advocaat van de families noemt de beslissing van het OM onbegrijpelijk. Vorige maand erkende de gemeente Acht-Karspelen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het instorten van de dugout. Bij het ongeluk in mei kwam een om het leven en raakte vijf kinderen gewond. In Mali is een eerste geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een meisje van twee dat kort geleden in buurland Guinea was. Mali wordt daarmee het zesde West-Afrikaanse land waar ebola is vastgesteld. In New York wordt een arts onderzocht die symptomen heeft van ebola. Hij werkte voor artsen zonder grenzen en was onlangs in West-Afrika. Staatssecretaris Dijksma heeft een claim van 320 Q-koorts patiënten afgewezen. Ze vindt dat de overheid niet aansprakelijk is voor de schade van slachtoffers van de Q-koorts epidemie. De claim was ingediend door advocaten die vinden dat de overheid te laat heeft gereageerd toen de Q-koorts in 2007 uitbrak. De advocaten zeggen dat de staatssecretaris niet ingaat op hun argumenten. Het weer, veel bewolking en plaatselijk motregen. Het is zo'n 10 graden. Morgen overdag is het grotendeels bewolkt met motregen. En smiddags wordt het dan ongeveer 15 graden. Dit was het. E zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. bye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 Van Zandvoort op 106.9 Dat is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 We'll I'm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 said it's So full of empty Promises, but rarely do the No!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 Die. Czy woda jahan I'm starved. Gangnam Style